9 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau blijft optimistisch over de economie. Die groeit dit jaar naar verwachting met 1,8 procent. Daarmee blijft de raming voor 2016 gelijk. Voor volgend jaar is het CPB nog iets optimistischer dan bij eerdere ramingen. Tot nu toe werd uitgegaan van een groei van 2 procent. Dat is nu 2,1 procent. CPB is positiever dan de Nederlandse bank... die verwacht dat de groei dit jaar terugvalt naar anderhalf procent... doordat er minder gas uit de grond wordt gehaald in Groningen. Staatssecretaris Dekker wil dat gemeenten goed kijken... naar kinderen die vrijstelling hebben van de leerplicht. De afgelopen jaren is het aantal kinderen met zo'n vrijstelling fors toegenomen. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014... zijn scholen verplicht om kinderen onderwijs te bieden. Leerlingen met een fysieke of psychische beperking kunnen vrijstelling krijgen... Een dekker vraagt zich af waar die stijging van het aantal vrijstellingen vandaan komt. Studenten lijken steeds minder geïnteresseerd in universiteitspolitiek. De opkomst bij verkiezingen is op vrijwel alle universiteiten afgenomen. Nog geen drie op de tien studenten bracht dit collegejaar een stem uit, schrijft de Volkskrant. En dat lijkt opmerkelijk omdat vorig jaar nog fel werd gedemonstreerd voor meer zeggenschap. Studentenorganisaties zeggen dat de animo afneemt doordat de universiteitsraden weinig invloed hebben. In Parijs zijn twee grote musea dicht vanwege de hoge waterstand van de Seine. Die kan namelijk gevaarlijk zijn voor kunstwerken in de kelders van de gebouwen. Het Louvre is vandaag en morgen gesloten voor de evacuatie van kunst. En het Musée d'Orsay is alleen vandaag dicht. De waterstand in de Seine is erg hoog na de hevige regen van de laatste tijd. Dat heeft ook gevolgen voor het verkeer in Parijs. Veel wegen zijn afgesloten en treinen vallen uit. Het weer. Vandaag veel bewolking. Eerst overal droog. Later vanmiddag trekken buien van oost naar zuidwest. Daarbij is kans op onweer en veel regen. Het wordt vandaag 21 tot 25 graden. Ook morgen nog buien met kans op onweer. Zondag minder buien. En het blijft overdag maximaal 25 graden. Dit was het R. -CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Maar o amor, ele sabe een segredo. O medo pode matar o meu coração. Todas essas portas do meu coração água de beber água de beber camarão água de beber água de beber camarão porundo para do para para do teuria rururu do bar do te Put do do do do do do do do do do De de de do de água de Agua de peper, camarada, de peper, água de peper, De ba dum dum de ah da,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 Uh, Innocentia uit 2015. Zij treedt op op uh, vrijdag op Noordse Jazz Festival. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar CFM Jazz. En inderdaad, het gaat over Noordse Jazz vandaag. Veel nummers en artiesten van de zaterdag. Volgende maand um, ga ik me richten op de andere dagen, vrijdag en de zondag. Een andere artiest die op zaterdag optreedt is Gail Costa. Uh, zij heeft een, um, ook een mooi album gemaakt.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 Love can open any door.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 I'm gonna jump in my game my dad mm.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 One, two, three, one. da da it, and Thank you.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 Let me Talent. Een bijzonder artiest met een bijzondere stem. En dat is natuurlijk ook het leuke aan Noordzee Jazz. Je vindt daar altijd ook bijzondere artiesten waarvan je zou denken... is dit jazz, yes? maar uh, ja, ze innoveren en uh, ze gaan mee in de ontwikkeling... ook die je uh, op de podia en de albums in de hele wereld ziet. Een artiest die al heel lang uh, muziek maakt is Dr. Lonnie Smit...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 3 uit 2015, Pixica 70.